Het gaat goed met bedrijven die van de export afhankelijk zijn. Ze profiteren onder meer van de handel met opkomende economieën. Dat meldt het ING Economisch Bureau in zijn kwartaalbericht Sectoren. Exporteurs van groente en fruit boekten de eerste vier maanden van het jaar een groei van 25 procent. De handel in grondstoffen en halffabrikaten nam met 20 procent toe. Ook het internationaal transport en de groothandel groeiden bovengemiddeld. Minder goed gaat het met de horeca en de detailhandel. Die hebben volgens ING veel last van het lage consumentenvertrouwen. Architecten en ingenieuze notarissen hebben last van de crisis in de bouwsector. De bouw wordt volgens de economen van ING dit jaar het hardst getroffen... met een omzetdaling van 7,8 procent vergeleken met een jaar terug. In Amsterdam-Noord zijn 32 woningen ontruimd. Het zijn flatwoningen tegenover de flat waar zondagavond een zware explosie was. In de brokstukken die in de omgeving terechtkwamen is asbest gevonden. Hoewel het risico voor de volksgezondheid volgens deskundigen laag is... neemt de gemeente het zekere voor het onzekere. In alle 32 huizen worden metingen gedaan. De bewoners moeten daarom tijdelijk naar vrienden of familie. Zo'n 40 mensen zijn ondergebracht in een hotel...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 Dan het weer nog. Vannacht vrij helder. Later kans op een mistbank. Het koelt af tot een graad of 12. Overdag eerst zon. Later van het westen uit regen. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Negers.